Middernacht, zondag 29 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland wil Griekenland onder verscherpt toezicht plaatsen... van een begrotingscommissaris van de Europese Unie. Staat in een Duits voorstel dat is uitgelekt naar de Financial Times. Duitsland vindt dat Griekenland nog steeds te weinig doet... om de financiën op orde te brengen. De Grieken onderhandelen met de EU en het Internationaal Monetair Fonds... over een nieuw pakket aan leningen. De gesprekken verlopen moeizaam. De landen van de Arabische Liga hebben hun waarnemersmissie in Syrië stopgezet... om het buitenland te verleiden tot militair ingrijpen. Dat zegt de Syrische regering. De Arabische Liga schortte vandaag het werk van de missie op... omdat het geweld in Syrië tegen demonstranten en burgers steeds heviger wordt. Het hoofd van de Arabische Liga brengt maandag verslag uit aan de VN-veiligheidsraad. Op het WK Sprint in Calgary heeft Johnny Davis de duizend meter bij de mannen gewonnen. Stefan Groothuis werd tweede. En de Zuid-Koreaan kyu Lee, die vierde werd, die gaat aan de leiding in het algemeen klassement. Groothuis staat derde in het klassement achter de rus Lobkov. Hein Otterspeer zevende. De twee andere Nederlanders, Pim Schipper en Sjoerd Vries, spelen geen rol van betekenis. Bij de vrouwen won de Canadese Catherine Nesbit de 1000 meter. En zij reed met 1,1268 het zes jaar oude wereldrecord van Cindy Klassen uit de boeken. Nesbit staat na de eerste dag ook aan de leiding in het klassement. Margot Boer staat op plaats 4. En Annette Gerritsen en Marit Leenstra die staan zesde en zevende. Voetbal dan, AZ is geen koploper meer in de eredivisie. De Alkmaarders verloren uit bij Rode JC met 2-0. AZ staat nu tweede achter PSV. Heerenveen won thuis met 2-0 van Utrecht. Nakt tegen de Graafschap werd 1-1. En Heracles versloeg Excelsior thuis met 3-0. Het weer, vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen overdag vrij veel bewolking. Smiddags ook af en toe zon en dan wordt het maximaal plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel in Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand die op een kamer zit en even tot rust mag komen, even tot bezinning. En de man die ik vanavond interview is iemand die een spannende week achter de rug heeft omdat zijn boek uitkwam. En niet zomaar een boek, nee, een boek over zijn vader Klaas. Het heet Nooit ziek geweest. Daarnaast is hij ook columnist, is hij ook dichter. Speelt hij in een band en is hij natuurlijk vooral bekend... als huisdichter van De Wereld Rijd Door. En hier, achter de deur van Kamer 108... begeeft hij zich, namelijk Nico Dijkshoorn. Oh. De deur gaat open. Bijzonder goede avond. Hé hey man. Fantaisie. Hoe is het? Ja, goed. Hoe bevalt de kamer? Schitterend. Schitterend. Ja, het is echt... Uh... Weer terug in Amsterdam. Ik woon in Leiden hè, nu. Het ja? is altijd weer een feest om... Uh, tot een soort klein, klein feestje om uh, hier naar buiten te loren. Ja, want wat, wat, wat maakt het feest dan compleet maar als je kijkt? Het is een combinatie. Ik stond net even voor het raam. Voor jij binnenkwam. En ik, uh, ik sta, ik, waar ik nu naartoe kijk, is het Rule of Hartplein. En daar is echt een van mijn helden is daar uh, ooit uit en het is niet zo'n vrolijk begin van de maar die is daar echt, die is uit, uit een raam gesprongen. Jan Arendt. Uh, beroemde dichter-schrijver, waar, waar ik in het begin heel veel mee werd vergeleken. Uh, hij schreef ook uh, wat, wat rare gedichten. En die is hier bij een die zat bij een hospita. en die is gewoon met een aanloop op het Roelof-Hartplein Kijk gewoon eigenlijk gewoon nu zo naar het huis volgens mij, de straat opgedoken. Had jij dezelfde plannen vanavond? Uh, nee. Ik, ik blijf binnen. In ieder geval het komende uur. Nou, maar... misschien, laten we eens kijken gewoon. En waarom was hij een held voor jou? Ja, dat is gewoon die man die schreef hele... Het, het, ook hij heeft een ongelooflijk mooi uh, boek geschreven. Uh, dat is een lange tirade. Heel persoonlijk boek. En, uh, een, een soort een tirade naar hulpverleners. Het was gewoon iemand, het was een beetje... Hij, hij, gewoon, hij was, wat, uh, het was gewoon ja, psychotisch. En, uh, maar een hele slimme man. Op een gegeven moment, uh, dus hij, schreef, hij schreef mooie. Mo hij schreef van die smalle gedichten, weet je wel. Want dat is, daarom werd hij veel met mij vergeleken. Gewoon met twee woordjes per, per regel. De bij de wereld draait door, kennen mensen me iets bloemrijker. Uh, dat is gewoon. Dat is van, dat zijn in de loop der tijd zijn dat wat langere gedichten geworden. En. Uh, Jan Arendt schreef echt allemaal van die korte. prachtige gedichten over een boom, kan ik me herinneren. Dat ken ik niet uit mijn hoofd, maar. Het heeft ook bijna de vorm van een boom ook, dat gedicht, snap je? Gewoon omdat het allemaal van die korte, kleine woordjes onder elkaar zijn. Maar wanneer dat... wordt iemand een held van jou? Nou, dat, dat, hij schreef gewoon hele... De... Dat zijn bijna toch altijd mensen die hele persoonlijke boeken schrijven. Heb ik, dat, dat, dat word ik deze week ook gewoon erg... Uh... Ja, weet je, dat, dat, dat realiseer ik me vooral deze week uh, heel erg. Omdat mijn boek net uit is. Ik heb zelf ook een heel persoonlijk boek geschreven. Een heel persoonlijk boek. Ja, en dan, en dan, weet je, dan wordt er ook wel eens gevraagd van wie... Weet je, je krijgt natuurlijk gewoon regelmatig de, de, de ultieme schoolkrantvraag... van wie, wie hebben u nu beïnvloed? En dat zijn toch gewoon, weet je, dat zijn toch uh, Reven Céline... Um, Johnny van Doren, niet te vergeten, wel de absolute held... Um, Kees Bunning. Dat zijn allemaal mensen die uh, het uh, hele kleine, kleine leed... Het, persoonlijke, het persoonlijk leven op een hele bijzondere, bijzondere manier beschrijven. Op een hele kale, eenvoudige manier. Ik, ik hou Hemingway. Ben jij nu ook een held geworden? Omdat jij ook op een bijzondere manier persoonlijk leed wat hadden in het boek nooit ziek geweest. Ja, dat, ga je natuurlijk, dat ga je natuurlijk nooit over jezelf zeggen. Tenminste, er, er, er mogen mensen een kus op me drukken als ik dat doe. Maar ik merk wel nu aan de reacties deze week... dat ik een boek heb geschreven. Uh, uh, held gaan we misschien... Nou, ja, wel. Er stond gewoon toch... In, er is in ieder geval één vrouw waar ik een held voor ben. Uh, dat heb ik, ik was donderdagavond in Leiden was ik aan het signeren... Ik had een stukje voorgelezen uit het boek en toen stond er voor het eerst... en ik denk, ik denk dat dat nog wel meer gaat gebeuren na dit boek... er stond iemand met een, met een dichtgeknepen keel voor me. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt natuurlijk met die boeken van mij. Uh, maar echt met een dichtgeknepen keel, die gaf mij een hand. En die, die, die, ja, er kwam eigenlijk niet veel meer uit van, uh, dat ze mij uh, bedankte. En uh, ze zeiden wel nog zoiets bij van... Uh, nou, dat ze er lang op had gewacht en dat het er nu was. En, uh, dus blijkbaar was, had ik iets opgeschreven. waardoor die vrouw. Uh, het, het deed haar, haar zichtbaar goed, laat ik het zo zeggen. Dus dat was ja. Je wordt er ongemakkelijk van. Nou ja, dat is natuurlijk. Weet je, het, het was ook een hele ongemakkelijke. Het, het, het, het, ik bedoel, moet je zo'n wat voor week ik achter <laughs> ik, ik schrijf altijd wel redelijk persoonlijk. Maar gewoon een boek over mijn vader. Want daar gaat het over, de relatie met, met mijn vader. Geen leuke vader. Mijn moeder zit er ook in. Is ook niet zo'n hele leuke vrouw. Uh, ik heb het boek van tevoren niet aan mijn familie laten lezen. Dus iedereen zit onder zijn eigen naam erin. Uh, ja, en dan ga ik voor het eerst ga ik er nu mee... Ik zit met jou daar nu over te praten. Maar, maar nogmaals, donderdag stond ik eerst, voor het eerst voor een publiek met dat uh, boek. En ja, dat, dat werd gewoon toch. Uh, dat, je, ont je ontkomt niet aan dat dat therapeutische bijeenkomsten worden. Want ik kan niet zeggen van ja. Kijk, ik, vind ook, ik ga ook niet zeggen. Uh, het, ik vind nog wel steeds een roman. ik heb allemaal soort romantechnische beslissingen genomen. Dat, dat jij dat boek zo snel zo lekker mogelijk leest. Maar kijk, ik kan natuurlijk niet zeggen van. Nee, jongens, die man. Dat is, die heeft wel kenmerken voor mij. maar dat is eigenlijk een heel andere man. Het zou belachelijk zijn als ik hem Rob had genoemd. Snap je? Dat, dat kan niet. Ik zit gewoon echt als Nico in dit boek. Dus krijg je ook gewoon met mensen... daar spreken ze je ook op aan. Dat merkte ik donderdag. Dus ze zeggen van, nou, dat ging daar zo en zo. En maar, maar waarom heb je dan niet zo en zo gereageerd? Dat vraag je natuurlijk niet aan iemand anders. Dat vraag je normaal gesproken niet aan een schrijver... omdat, je hem niet in, omdat hij niet één op één het romanpersonage is. En dat is nu wel het geval. Het is gewoon heel autobiografisch. Het is ongelooflijk autobiografisch, tenminste, dat, zoals ik het las. En ik, het is niet alleen. Ja, het is, ja, eigenlijk moet je een stukje voorlezen, want toen ik het ja. las, ik hoorde jouw stem er ook bij. En ik kon je er ook. Uh, ja, ik ken jou nu als 50-jarige man, maar ik kon me ook soms verplaatsen in de, in, in de kleine Nico. Ja. Um, la, vertel eerst even. Kan je eerst even je vader beschrijven? Ja. Uh, ik, ik heb tot. Ik heb tot vijf jaar geleden ongeveer, denk ik. Grofweg gezegd, vijf, zes jaar geleden heb ik... of nou, misschien nog wel tot twee jaar geleden zit ik nu te denken... heb ik gedacht dat dat de allerleukste man, uh, allerleukste vader ooit was. Ook en een de... held voor je? Zeker. ja. Het werd wel, het werd wel minder. Weet je, dat heb je ook in, je hebt het boek gelezen, het wordt wel minder. Maar dat was wel gewoon iemand die dat ik dacht... ik gun hem ook dat heldendom nog wel. Hè. Was voor veel andere mensen was dat, uh, en nog steeds. Dit gaat hard binnenkomen bij de fanclub Klaas. Mijn vader heet Klaas. Um, ik vond het ook nog gewoon dat ik dacht van nou, hij was toch een leuke man en zo. En toen zat ik, toen zat ik bij hem, uh, hij werd opgenomen, in, uh, hij heeft hij dus Alzheimer. Hij leeft nog ook nu, hij zit nu op een gesloten afdeling. Al bijna anderhalf jaar, twee jaar. En uh, ik ging bij hem langs, de eerste, uh, hij was uit zijn huis gehaald. En toen ging ik uh, bij hem langs de volgende dag. Toen zat ik bij hem en toen voelde ik, had dus gedwacht, ik had dus verwacht van nou ga ik... Uh, dan ga ik van alles voelen. Ik vind, er waren al wat, wat, wat kleine conflictjes tussen ons. Maar dat was niet echt niet onoverkomelijk. En, en toen dacht ik van, nou, wat je wel, weet zo'n zo romantisch beeld van nou, nu gaan we nou komt het bij elkaar. Dan ga ik gewoon wat dan ga ik van alles voelen. En ik voelde, ik voelde al van alles maar een enorme grimmigheid. Uh, een, een verontrustende grimmigheid voelde ik daar. En dat is echt de kern, dat is, zeg maar, dat is precies ook gewoon de start van het boek geweest. Toen wist ik, uh, vanaf dat moment wist ik eigenlijk gewoon van... hier moet ik een... Uh... dat was zo verwarrend voor mij... Dat, ik het zo ont... dat er dus een volkomen hulpeloze man zat. Daar begint het boek ook mee. Die gewoon zijn koffie omstout, natte broek... en maar lullen over zichzelf, weet je wel. En toen dacht ik van... ik en ik dacht eigenlijk maar van... Uh, klo... ik, ik dacht alleen maar van, daar zitten we dan, klootzak. Wat natuurlijk een, een, een heel raar... Als je dat niet echt zo heel stevig zo gevoeld hebt, altijd is dat een rare gedachte. Toen dacht ik, van nou, dat wil ik, dat wil ik gaan uitzoeken. Maar voelde, voelde je nog wel een vaderschap, of een verwantschap? Ja, kijk, dat is natuurlijk Ja, natuurlijk. Want ik, ik lijk gewoon ontzettend op mijn vader. Ik, ik, ik, ik, het, is ook, het is gewoon wel iemand die ook zijn leven lang in, op verjaardagen met veertig man om zich heen, de clown heeft uitstaan hangen. En uh, ja, kijk, ik kan niet. Ik, dat doe ik nu wekelijks in feite op de televisie. Ik zit, gewoon, ik, ik zit ook achter een soort belachelijke kaars. Met, met een, een uit 1923 zit ik daar gedichten voor te lezen. Ik zoek, dus ik zoek ook. Uh, ik heb We hebben allebei podiumdrang uh, gehad. Alleen mijn vader is. Uh, je vroeg van, van. Omschrijf mij even kort voordat je iets gaat voorlezen. Dat, is gewoon echt een, dat heb ik gecontroleerd. is een man die heeft zijn hele leven. Aan niemand gevraagd uh, hoe het met ze ging en wat ze deden. Gewoon controleerbaar, hè. Gewoon uh, een uh, vriendin, Tanja, haar, haar vader. Daar heeft hij vier of vijf keer uren en uren mee aan praten. En dat kon ik het checken. dan vroeg ik gewoon naderhand aan die man. Ook een hele fanatieke sporter, net als mijn vader. Een hele leuke kerel is dat ook. Uh, en dan en, en vroeg ik aan hem van... mag ik eens, nou, mag ik eens wat aan je vragen? Van, hij heeft, heeft Klaas in al die gesprekken wat aan jou gevraagd. Niks. En ik heb, die, die vind je ook niet. Die vind je, dus dat is iemand... en daar ben ik... dus ik ben, ik ben wel heel erg mijn vader ook... maar met een, met een gigantische rem erop... omdat ik inmiddels in de gaten heb... Gewoon hoe fnuikend dat is als je... Ja, als, je niet naar, als je niet naar andere mensen... als je niet geïnteresseerd bent in andere mensen... En hij is dus ook gewoon echt wezenlijk niet geïnteresseerd geweest heel specifiek in mij. Weet je omdat ik niet omdat ik op een gegeven moment niet meer honkbalde. Ik las, ik was een weet je een in Je wordt kapot gemaakt. Ja, nou ja, inderdaad. Maar dat heb ik het gek eens, weet je wel, Patrick? Van dat ik, dat dus gewoon, ik schrik daar iedere keer van nu jij het ook weer zegt. Denk ik van godverdomme. Heb ik al bijna de neiging om weer te zeggen: Nou, nou. Maar jij, je... jij schrijft het. Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Ik het, weet je, dat, je hebt ook helemaal gelijk. Maar uh, ik, heb, ik heb nog steeds. Ik zit natuurlijk gewoon. Je, je spreekt met iemand die bijna gewoon nog keihard in de ontkenning. Ik heb wel dit boek geschreven, maar ik zit ook nog gewoon in de ontkenningsfase. Ik wil nog steeds maar van mensen horen. Nou, wat ik dan dus steeds een beetje hoop, bijna. Is dat mensen dit boek lezen van? Nou ja. Heb ik over niks nieuws onder de zon. Niet. Dat gebeurt door heel Nederland. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wel een hoop mensen denken dat nu, omdat het ook heel erg over vaderschap gaat en ouders. Maar dit is wel eens toch een vrij specifiek wat vreemde narcistische man. Weet je wel? En dus ik moet gewoon, ook toen ik het aan het schrijven was, vroeg ik steeds aan mijn vriendin. Zo van: Ik heb nu dit geschreven. En dan zei ik: dat, dat is, is dat nou. Dat is toch gek? En dan moet zij ook zeggen. Ja, nee, dit is, dit is inderdaad vrij gek. Nee. Maar jij zegt ook, ik lijk op die man. Ja, heel erg. Allemaal, met broers ook. Weet je wel, dat maar is dat... is dat niet ongelooflijk beangstigend? Ja, niet, meer, omdat ik, uh, niet meer omdat ik nu. Uh, kijk, het is heel simpel. Kijk, uiteindelijk de bottom line is. Als ik bij mijn vader in zijn kop had weten te krijgen tijdens zijn leven, en dat is dus, daar gaat dit boek over, ook over, dat ik ben te laat. Hij heeft Alzheimer, dat gaat niet meer lukken. Hij zit gewoon momplond uh, voor een plaatje spaanplaat. Of zo ergens in een hoek. Dat is de situatie. Maar als ik gewoon tijdens mijn leven, als ik het voor mekaar had gekregen, en dat hebben we echt geprobeerd, en bijna echt en heel lang. Als wij het voor mekaar hadden gekregen om hem te leren: van je bent in een kamer, daar zijn dan twaalf mensen. En als je nou gewoon van de helft ongeveer weet als ze weggaan van hoe ze ongeveer, hoe ze heet of ze kinderen hebben, en dat je ze dan de volgende keer van vraagt van heb je dat tentamen nog gehaald of zo, dan zou dat gewoon een veel leukere man zijn geweest en dan zou die ook gewoon eh, zou die volgens mij ook een mooier leven hebben gehad of als hij een keertje gewoon als hij één keer had bedacht zeg maar van wat moet Nico toch gewoon in die boeken of wat moet Nico toch gewoon in die musea weet je wel? Zou hem gewoon, ik merk dat nu met mijn eigen kinderen, zou hij een rijker leven hebben gehad. En dat is, dat is de teleurstelling en ik, dat is zeg maar wat ik ervan heb geleerd. Ik ben dus eng klaars, maar ook heel erg niet-klaars... doordat ik dat gezien heb hoe fnuikend dat is bij hem. Ja. Zo is het. Lees maar een stukje voor. Zal ik een stukje voorlezen? Ja, Je hebt al verschillende, in verschillende programma's dingen voor Ja, ik lees, even, ik lees even iets anders voor ja, nu. Uh, dit, dit, is wel, zeg maar, dit, dit is eigenlijk wat er in het hele boek gebeurt... Uh, ik probeer langzaam uh, voor mijzelf wat licht. Uh, dat lees, snap ik nu ook eens achteraf. Maar ik ben bezig om een klein plekje voor mezelf te, te, te schoppen. Ik kan op een gegeven moment aardig gitaar spelen. En uh, deze, scène, dat, deze scène gaat erover van dat ik op een verjaardag. een akoestische gitaar uh, heb meegenomen. Uh, niet eens meegenomen, die moet ik dan van huis gaan halen. Omdat ik, daar, dat, ik had zoiets dus van: dat wordt niks. Maar mijn oom zegt dan: die speelt gitaar, van nee, ga maar verhalen, dat wil ik horen. Het enorme schroom, dat ding van huis gehaald. En uh, ik zit nu op een verjaardag en er zijn een paar liefhebbers. Uh, een jongen die heel erg van klepten houden aan. Die hebben zoiets van: spel een stukje voor ons, Nico. En dan gebeurt er dit. Er staat dus een, een, een jongen. En jongen zegt: Boys, Nico gaat wat spelen. En opeens heb ik publiek. Ik speel een nummer van Steve Earl, goodbye. I remember holding on to you, zing ik. Ger luistert, Ger is mijn oom... Ger luistert twee keer naar het refrein... en zingt dan een tweede stem mee. Applaus. Het is doodstil in de kamer. Een Duke joint in Amstelveen-Zuid. Mijn uithalen worden smartelijker. But I can remember if we said goodbye. Ger zingt steeds beter een hele mooie hoge tweede stem. En dan hoor ik, midden in een couplet, gelach. Ik hoef niet eens op te kijken. Ik weet om wie ze lachen. Klaas heeft ze haar nat gemaakt en achterover gekampt... Hij maakt vreemde bewegingen met zijn schouders. Hij heeft een zwarte zonnebril op. Af en toe schreeuwt hij iets. Hij heeft geen idee wat we aan het spelen zijn. Ik stop met zingen en ik speel door in het schema. Dit is niet meer te redden. Dit is nu van hem. Klaas pakt de mondharmoniek uit zijn achterzak en hij acteert een solo. Diep voorovergebogen, zuigt en blaast hij. Hij krijgt applaus. Hij maakt een zwaaiende beweging naar mij terwijl hij met de andere hand de harmonica tegen zijn mond drukt. Daarna laat ik het slotakkoord rammelen. Klaas zuigt tot hij er bijna bij neervalt. Als ik hard afsla en meteen de snaren demp... doet Klaas nog een sprongetje. Daar is een foto van. Ik met mijn gitaar op schoot... en Klaas, een beetje bewogen, half in de lucht hangend. Nou ja, dat weet je, want daar kan ik er nog van 400 van... Uh... Hoe voelde jij je toen? Nou ja, wat? toen was ik natuurlijk al een jaar of dertig uh, of zo. Toen, als, als ik dit. Uh... Nou, je, je merkt het gewoon. Dit, bijna, dat beschrijf ik ook in de stuk gelatenheid. Nou, daar gaan we weer. Dus dat. Maar en als je het leest. Ma ja, nu kwaad. Zo van. Uh, godverdomme. Dus zo zat het. Dus dit, dat deed je steeds. Het is, het is ook gewoon een reinigend boek geweest. Ik, ik, ik heb het gewoon door het op te schrijven. snap ik het nu zelf pas. Snap je? Maar. Maar toen, was het, de, de, ja, toen is dat altijd was dat zo van, oh, nou ja, ja, zo gaat dat bij ons. Als iemand iets, iets, als iemand iets doet, bij, bij voor, dat gebeurde vooral op verjaardagen. Als, als iemand uh, zei van, nou, ik ben naar een schit, ik ben naar Barcelona geweest. Ben ik naar dat museum geweest, nou, dan stond hij al met een leverworst op zijn hoofd in de kamer, of hij kwam met een halve kip onder zijn arm maar binnen. wel? er staan weet je wel? echt verhalen in dat hij jou gewoon vernedert. Ja. Maar jij schrijft het dan toch op een manier op... dat ik er ook soms nog om ja, moet lachen... of een raar gevoel in mijn maag krijg. Van, ja, is dit nou leuk of is het heel schrijnend? Ja, nou ja maar dat is, kijk, dat is prachtig dat je dat zegt eigenlijk. Want dat, dat, dat, uh, vind, ik wel, ja, vind, dat vind ik mooi dat je, dat je dat zo ervaart. Dat is namelijk precies wat er een leven lang is gebeurd. Ik heb, de hele, ik heb ook mijn hele leven net zo hard als jou zitten lachen... om die verhalen over mij, snap je? Dus ik, ik, ik doe gewoon een voorbeeld. Dit oh. staat helemaal niet in het boek. Dat dus heb ik een primeur ook. Die heb ik eruit gelaten omdat ik hem... Maar je begint zelf ja, al te ja, lachen? Ja, maar ik, vond, maar ja, ik denk al, oh, daar gaan we ja, weer. Ja, nee, maar maar de... je, nee, maar moet je horen, die was gewoon te wild om te vertellen. Ik denk, dat gelooft niemand. Ik was, ik, ik, uh, ik, voetbal, ik, uh, ik voetbalde. Hij kwam, ik was zeg maar als 5-26-jarige weer gaan voetballen. Een jaartje gaan voetballen met vrienden. En uh, hij kwam maar steeds niet kijken. Ik bedoel, ik was ook 26. Dat geeft dan weer niet, maar toch. Weet je wel. Op een gegeven moment had hij zoiets van ik. Nou, ik, zie hem het, ik zie hem het veld op komen. Maar fuck, was ik net, je altijd net zien, ik was net gewisseld. Maar toen was ik voor het eerst in mijn leven was ik grensrechter. <laughs> iedereen, dat, dat, is gewoon, dat snap ik nu nog steeds niet. Gewoon, dat iedereen in Nederland snapt hoe dat moet. Grensrechter. Ik heb, ik, ik heb nooit thuis gezeten. Van, weet je, of, dat ik denk, van, nou, als ik een keer grensrechter word. Dus dat is iets wat je totaal overvalt. Dat is hetzelfde als dat ze, me, dat je, dat ze over twintig minuten zeggen... Van, Nick, je moet een volleybalwedstrijd scheidsrechteren. <laughs> ik snap die zelfverzekerdheid van die mensen helemaal niet die dat doen. Dus ik, snap de, dus ik krijg die vlag in mijn handen. Ik snapte er geen reet van. Dus, dus wat deed ik? Vanuit een soort enorme beleefdheid. Het is echt waar, dit. Dus ik kon me niet voorstellen dat je als grensrechter steeds, steeds voor dat publiek ging lopen. Dus Klaas die komt aanlopen en die ziet alleen steeds zo'n. Dus ik liep achter de mensen. Zo, ik keek steeds tussen ze door of het buitenspel was en die zag alleen een vlag. Nou ja, goed. Dit is, dat is dus gewoon. Dat is een leuk verhaal. Weet je dat is een, aard, dat is een aardig verhaal. Maar dat heeft hij werkelijk gewoon tot, dus tot, tot in de laatste, de, de laatste keer dat ik eigenlijk gewoon met hem in het ziekenhuis was. Dat hij daar echt, in het, echt letterlijk in het gesprek... waarin hij te horen kreeg dat hij Alzheimer had. Gewoon weer gewoon tegen zo'n zuster. ze ze heeft nog wat te vragen. Weet je? Ja, nou ja, wil even vertellen. Weer dat verhaal. Waar jij bij was? Ja, altijd. Altijd waar ik bij Om was. Om jou gewoon kapot te maken? Nou ja, ik zou dat dus... Ik zou dat, ik zou dat wel één keer vertellen. Maar ik, ik heb gewoon zelf een zoon... Kijk, als die bijvoorbeeld, uh, die, die, die speelt in een bandje... en als die gewoon iets ontzettend onbenulligs op zijn gitaar doet... en die staat voor lul gewoon voor 300 man. Ja, dan lachen we ons met z'n tweeën misschien even gek. Maar je voelt ook een soort van, oh nee. Kijk, dat, dat heeft hij, ik weet zeker dat hij dat niet heeft gevoeld. Wat, wat, wat, van, Hij snapt het niet, of ik help hem even. Maar dat is precies wat jij nu net zegt, weet je wel. Dat ik zeg van, van oh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat goed geobserveerd eigenlijk. Is, daar hebben wij dus... Uh, het, het, lachen is, het lachen is me nu pas vergaan. Daar maar, komt het op neer. Maar toch zit je hier, terwijl je het vertelt, ook weer te lachen. Ja, nou ja dat is ook een verkalme hysterische reactie. Je zag het ook gewoon op de presentatie. Jij was ook weer de presentatie. Ja. En, uh, Afgelopen zaterdag Hugo Borst interviewde jou. Klopt. Ja. En daar waren mijn broers bij... En ja, dat zit gewoon blijkbaar diep in ons genen. Het, het, het was een best een heavy uh, gesprek met Hugo Borst. Uh, er werden ook wel harde noten gekraakt. En, uh, en, en tien minuten later zitten we gewoon weer met z'n allen tranen over ons wangen bij de, bij, bij de Chinees, snap je? Gewoon, want het, het, wij, hebben, wij hebben een soort. Nou, laat ik het zeg maar gewoon echt voor mijn broers en voor mij spreken: toch enorm enorme neiging om uh, schoudertjes te ronder en weer door. Uh, met, met dit boek, kan dat nu, met, nu dit boek er is, kan dat niet meer? Snap je? Dan krijg ik dit soort vragen van jou. Zo van nee. dan gaan we nou eens even serieus over praten. Dus het, het, het, het. Ik vind dat wel spannend. Het is wel een spannende periode waar ik in zit. Want ik weet niet welke kant het op gaat, snap je? Nou, laten we, je hebt hier ook je gitaar meegenomen. Je hebt ja. net voorgelezen over je gitaar. Ik zou het heel fijn vinden als je eerst even een stukje gitaar speelt. Want, stukje want daarna gaan we een spijnen. paar uh, harde noten kraken. Dat is goed. Uh, ja, normaal gezien uh, neemt de gast een plaat mee. Dat heb ik Ja, doe ja jij had een wel. geweldige plaat van mijn nee. helden dan. Ja, en jouw dat... helden blijkbaar ook, de ja. band. Ja, ja, ja. Uh, maar je kan het ook op uh, gitaar? Nou ja, ik, ik ga het, het weet je, op mijn manier. Het is wel, het, het, even heel kort uitleggen. Het is een nummer dat een soort essentiële rol speelt in het uh, boek. Het is, een het, het, het, het is een sleutelscene in het boek. Mijn vader komt eindelijk een keer kijken naar mij met de band. En ik besluit hem... We doen een fantastisch optreden in een kroeg. En uh, alle aandacht is eigenlijk zeg maar, voor een keer op mij gericht. Hij staat in het publiek. En op, vanuit een soort rare reflex zeg ik aan het eind van het optreden... Dit nummer is voor mijn vader, want die draaide dit altijd op zondagmiddag. Dus ik gaf hem eigenlijk gewoon weer uh, mijn podium. Snap je? Zo heb, ik het, zo heb ik het in het boek beschreven. Dat het... Uh, en toen later dacht ik, wat heb ik nou gedaan? Dat had ik helemaal niet moeten doen. Het is ook gewoon, ik, ik meende er eigenlijk ook geen reet van op dat moment. Er was gewoon weer zo'n reactie. van het, ja, het, het... Had ik hem toch gewoon weer staan kietelen en staan pleasen. En dat is The Weight van, uh, van de band. En ik heb dat, het is sowieso gewoon goede herinneringen aan dit nummer. Omdat ik ook uh, met mijn moeder een keertje... Ik ben één keer met mijn moeder alleen naar de film geweest. Dat was naar Easy Rider. En daar zit het nummer in. En mijn moeder begreep geen hol van die film... Maar we vonden wel allebei dat nummer uh, heel mooi. Dus dat is, het heeft met allebei mijn ouders te maken. En ik, ik weet niet of ik het echt heel mooi ga... Maar ik ga het wel gaan proberen. Maar mij ga je in ieder geval ook pleasen. Nou, dat uh, gaan we kijken. Ja. and the nursery I was feeling by the half past then I need to find a place where I can lay my hand Hey mister can you tell me where a man can find a bed He just craned and shook his hand No was all he said Took a old fanny Take a load for free Take a load of fanny Hey, yeah You put the load, put the load Right on me I been on my bag I was looking for a place to hide When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, "Hey Carmen, come on, let's go downtown." And she said, "Well, I gotta go, but my friend he can stick around. Take a load of Fanny, take a load for free, take a load of Fanny." Hey, yeah. You put the load, put the load right on me Catch a cannonball Now take me down the line Me, my back is sinking low And I do believe it's time To get back with Miss Annie I know she knows she's the only one Who sent me here With regards for everyone Take a load of Fanny Take a load for free Take a load of Fanny Hey, you put the load, put the load down on. Wat ik nou zie, dit is prachtig, het <lacht> nummer is mooi, maar jouw bewerking ook. En wat ik nou zie, is ook... <lacht> ik zie, het is ontroerend mooi als jij het doet. Ja, het is waarom? jammer dat het radio is. Het is hoe je daar zit met je gitaar en hoe je de tekst doet. En, en heel veel mensen, en ik ook, kennen jou natuurlijk toch als grof, ruw, keihard. Ja. Mensen afbreken, maar in het boek las ik het al. Er zit ook heel veel liefde, emotie. Een zachtaardig mens. En nu zie ik je hier met die gitaar En ik ben mezelf, ja, verdomme Nico. Maar dat is, nou ja, kijk, ja, maar kijk als jij dat zegt nu, net, die opzomming van, uh, van, die, van die negatieve, zeg maar hard, dat niet, keihard en zo. Het is niet negatief, en ik kan daar soms heel veel Nee, in nee, nee, maar, ik, maar weet je, die ervaring, dat, dat, dat, dat ervaar ik als dingen. Kijk, dat is één kant van mij. Maar het, het gek, ik moet ook heel deze, deze week. Want dat zit echt op deze week nu opeens, merk ik. Moet ik er erg aan wennen dat mensen opeens die andere kant zien? Ik was, dat vind ik bijna, als ik eerlijk ben, weet je, een soort van... De, de, de moet ik, ik, uh, daar was ik in het begin zelfs een beetje van in de war. Ook ik stond, ik stond een interview in de, Volks, in de Volkskrant. En uh, ja, daar kreeg ik opeens allemaal berichten gewoon van... God jeetje, er stond een stukje dat ik nog weet je, wat ik voel als ik naar mijn zoon bijvoorbeeld sta te kijken als hij gitaar speelt. Daar heb ik heel veel reacties op gekregen. Dan denk ik van, ja, fuck mensen, weet je wel. Van luister gewoon eventjes naar die gedichten... die ik de laatste twee jaar bij de wereld draait door doe. Ik bedoel, mensen herinneren zich alleen maar het gehak. Ja, dit is gewoon... Ik weet zeker dat gewoon bijna 60 à 70 procent... van de gedichten bij de wereld draait door. Het gaat over dat ik met, dat bijvoorbeeld met mijn vader naar Mohammed Ali keek. Ik ben gewoon echt gewoon voor een groot gedeelte ook een jankert. Columns in de pers... Nou, dat is de laatste twee jaar. Het gaat alleen maar over, gewoon, over dat ik een soort in totale ontroering. Ergens weer, weet je wel, in, een soort van, op een bankje ergens naar zit te kijken. Ik overdrijf daar echt niet in. Ik ben gewoon, ik vind juist dat ik de laatste twee jaar een emotionele dweil ben. Dus ik voel die hele, dus die hele harde kant. Die, uh, dit, dit. En waarom de laatste twee jaar? Ja, omdat ik gewoon omdat ik op een gegeven moment echt besloten heb dat het, uh, dat, dat heeft ook gewoon met de televisie te maken. Dus dat, dat, dat, dat je. Uh, dat je op een gegeven moment begint te merken. Ik, bijvoorbeeld bij de wereld daardoor in het begin zet ik gewoon, zet je, heb je de neiging om wel in te zetten, op, omdat dat veilig is. Van er zit iemand, uh, dat, is, dat vind je dan een beetje een lul. En dan, uh, de, dan ging, ik lekker, uh, ging ik lekker hard in. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat, dat is gewoon dat. Dat is te makkelijk ook. Je kan, je, kan niet, je kan niet tien keer of twaalf keer achter elkaar schoppen. Ik, vind, ik, ik, ik heb gewoon gemerkt dat het ook heerlijk is om gewoon af en toe nou, om een keer, om af en toe gewoon te schrijven, de, de, de, te schrijven, wat mij echt emotioneert. En dat bevalt me gewoon goed. Ik, weet, ik, heb dat in de, ik schrijf in de Football International iedere week een, een lang stuk. Ja, het, het, op een gegeven het, het is gewoon niet dat ik dat geheel geforceerd doe... maar dan ben ik er gewoon drie keer heb ik nou gewoon weer, ben ik gewoon met gestrekt been op Koeman ingekomen of zo. Of, dan denk ik, nou, ik heb, nou gewoon, heb ik gewoon even geen zin in. Ik, dan schrijf ik bijvoorbeeld een heel sentimenteel stuk over het amateurvoetbal. Dus in wezen ben jij een lief mens? Nou ik ben het allebei, weet je wel. Ik, het, uh, dit, ik, het, ik, ik, ik vond eigenlijk gewoon... Uh, uh, Matthijs, die hier ook een keer geweest is, die, die, die, die, zei, die zei het in Park. Dat trof mij wel. Die had mij in één zin, vond ik, wel heel goed te pakken. Van uh, Wilfried de Jong die vroeg, van, hoe komt het toch dat je altijd zo ongemakkelijk kijkt... als Nico uh, dat gedicht aan het voorlezen is? En uh, toen zei hij, dat komt gewoon omdat... Uh, van, van, Nico die, die heeft een soort enorme, weet je wel, melancholieke kant. Maar altijd met een enorm mes in zijn achterzak. En ik denk dat ik denk dat, dat wel, dat, herken, dat herkende ik wel. Van, ik kan gewoon... Uh, ja, weet je wel, dit, ik, er kan af en toe gewoon opeens iets heel onplezierigs tussendoor komen bij mij. Als ik, als ik, als ik even het idee heb van dat iemand uh, een, een exit op te voeren in mijn nabijheid. Of zo, dan kan ik echt filijn worden. Maar ja, als ik, weet, aan de andere kant, als ik, als, als ik gewoon echt gewoon voor iemand val bentjes of zo, weet je wel, van uh, Wilco. Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat omarm ik. Daar kan ik gewoon op het, op het, op het krankzinnige sentimenteel over doen. Maar heeft dan Nico Dijkshoorn met het boek uh, Nooit ziek geweest? Uh, je, je hebt een emotioneel boek geschreven, zoals ja. Matthijs het omschrijft. Maar is dat mes in de achterzak eruit gekomen? En heb je het in je vader gestoken? Uh, nou ja... Het dit, dit, dit, dit, dit was natuurlijk wel, dit, het, het was wel even een, mom, een, een momentje. Zo van dat, dat, ik, ik heb wel steeds me uh, gerealiseerd: van dit, dit, dit, je, dit, dit, dit gaat binnen de familie bijvoorbeeld, gaat dat nog wel het nodige teweeg brengen. Maar ik ben. Nou weet je, ik moet je toch steeds zeggen: gewoon, ik, ik zeg maar gewoon even wat ik voel. Hè, als, je gewoon, als je de vraag aan me stelt. Ik heb nu weer wat ik net al had, dat ik, dat ik denk van nou ja mes in hem gestoken. Van dit, dit, dit, uh, ik heb gewoon precies verteld... Uh, wat, het is, wat er gebeurd is. Ik ben het niet gaan, afschrijven, niet gaan schrijven als een afrekening... maar ik heb het geschreven van... kijk mensen, gewoon van jullie staan met z'n allen om hem heen om hem te lachen... maar dit is mijn verhaal over hem. Was het pijnlijk om het te schrijven? Ja, ja dat vond ik wel. Ik heb gewoon alles wat ik tot nu toe heb geschreven... heb ik altijd geschreven met... Uh, weet je wel, juichend mijn bed uit... En uh, lekker gewoon, het is niks mooiers, vind ik. Gewoon lekker vijf, zes uur schrijven op een dag. Dat doe ik eigenlijk gewoon altijd. En bij dit boek werd ik, uh, die heb ik, heb ik, ook, ik heb het ook heel lang voor me uitgeschoven. En op een gegeven moment heb ik drie weken, drie, vier weken, heb ik, uh, heb ik mezelf heb ik, heb de hele agenda schoongeveegd. Dan stond ik op en had ik absoluut niet van we gaan lekker schrijven. Dus dat, uh, en dat is ook de enige manier, denk ik, waarop ik het heb kunnen doen. Als ik, als, als ik daar zeg maar, een soort bualda achtige roman van vier jaar van had gemaakt. Dan, uh, dan had, ik nu, had, je, had, je, had je dit interview liggend naast me op bed gedaan, denk ik. Uh, weet je, dat, is, dat is niks voor mij. Dit is, ik, heb het gewoon, ik, ik heb er wel een jaartje mee in de ronde gelopen, maar ik heb het er wel heel snel uit uh, geknald. Ook om het echt uit mijn systeem uh, te hebben. Ik vond, ja, ik vond het een heel moeilijk boek om te schrijven. Ja. Maar is het gelukt? Ja, ik vind van wel. En, en. ik vind, het is ook wat, wat ik, wat ik wat verbazingwekkend vond. Is, uh, je zag ook gewoon, weet je wel. Ik, uh, ik ben ook echt gewoon door, door een paar verschillende... Uh, fa nee, gewoon door een paar verschillende fasen gegaan. Ik had eerst, in de eerste versie van het boek... had ik de neiging uh, om uh, het, um, naar ieder hoofdstukje... Dus kwam er nog zo'n zin. Dus je had gewoon zo'n hoofdstukje zoals ze er nu in staan... En uh, dan had ik steeds de neiging om de lezer nog gewoon eens een keer extra in te wrijven... van wat ik dus bedoel te zeggen, lezer, het is een klootzak. Zo'n zo zinnetje zat erachter van. Er, er zaten steeds hele slechte zinnen, stonden aan het eind. Uh, van Ik loop de straat uit en denk, vuile lul, uh, krijg, krijg de tering. Of uh, ik, ik, over, ik chargeer nu wat, maar je snapt het wel. weet je wel, Zo van, ik ben bij mijn ouders, er is weer een of andere krankzinnige vertoning geweest. Er staat bijvoorbeeld ook een hoofdstukje in het boek dat hij gewoon aan mijn zoon van 6,5 jaar, 7 jaar Sint, vertelt dat Sinterklaas niet bestaat. <lacht> nou ja, om gek van te worden. Dat is gewoon, het mooiste, dat is gewoon een momentje voor ouders. Zo van: je kind, Ja, hij, hij, hij verpest het expres. Hij denkt gewoon: ze gaan het binnenkort vertellen, ik doe het eerder. Hij heeft stelselmatig gewoon jouw leven verpest. Ja. Ja, dus, weet je, dus, en dan had ik dus de neiging om aan het eind van zo'n hoofdstuk... te beschrijven gewoon wat er, wat, precies wat jij nu zegt. Even... Zo'n zin. Zo'n zin van bedankt, Klaas. En, zo. en die heb ik allemaal afgehaald... Waardoor, uh, waardoor, ik het een fel, waardoor ik het echt een veel beter boek vind. Omdat ik, uh, omdat ik het bij de lezer laat nu. Maar uh, je zegt, het deed echt pijn om het te schrijven. Dat is moeilijk. Ja, ja. Is de pijn nu verzacht, nu het er is? Ben je het kwijt? Is het uit je systeem? Zeker. Is het therapeutisch geweest? Ja, ja, wat dacht jij dan? Je hebt het gelezen, ja. Het, ja, dit is... Dit is uh... Ja, dat, dat is zo. Dat, dat, dat heb ik net ook uitgelegd. Ik snap, er, het, ik snap het ook pas, ik snap het op, ook pas Als het nu. therapeutisch was, wat moest er opgelost worden? Wat begrijp je nu? Wat, zeg maar, wat, ik, wat, ik, nu, uh, wat ik nu begrijp is... Uh, de, kern, zeg maar, de kern van het boek eigenlijk is... Achter, begrijp ik nu pas is dat, uh, dat ik snap nu wat mij zo kwaad maakte toen. Wat ik net vertelde, ik was kwaad. Ik zat naast hem en ik voelde geen liefde... maar ik voelde gewoon een enorme uh, agressie en grimmigheid. En ik snapte dus niet wat dat was. En ik snap nu door dat boek wat dat was. En dat is, kort samengevat... Uh, hij is er mij weggekomen. Dus ik, ik had gewoon, het, het, zou, het zou zo tof zijn geweest als... Uh, weet je, zoals dat bijvoorbeeld uh, bij de... Bij de Waltons. <laughs> dat je aan een sterfbed. van je vader of zo. nog een keer zegt van. Auwe. Hebben, nou, hebben we dat nou wel goed gedaan? En ik had. in mijn achterhoofd, heb ik toch altijd gehad. ik was er ook heel voorzichtig naartoe aan het groeien. En uh, toen, ik zag hem daar zitten met die Alzheimer. en hij wist natuurlijk ook gewoon niet meer. nauwelijks meer wie ik was. En toen dacht ik van. Je bent er, dat is wat ik volgens mij daar gedacht heb. Van je bent er gewoon. Je, bent je hele leven heb je alleen maar applaus gekregen. en niemand heeft tegen jou kunnen zeggen. van. Je hebt het gewoon op sommige punten gewoon niet zo goed gedaan, Klaas. En dat die kans, ja, weet je, ik ben gewoon te laat. Dat is het. Het enige wat ik nu nog kan doen. is, uh, is opschrijven hoe ik het gevoeld heb. en uitleggen gewoon waarom ik niet meer naar mijn vader ga. Omdat niemand het snapte. En, en ja, nu. En omdat ik het zelf ook, en ik snap het zelf ook niet. En nu begrijp ik het precies waarom ik daar ook helemaal niets meer vind en niets meer uh, haal. Dat staat in het boek. Ja. Hoe kut is het dat je te laat bent? Uh, maar dat vind ik wel heel teleurstellend. Ik, ik, ik, ik, zou wel, ik zou heel graag hebben gehad dat ik twintig jaar geleden de, de power had gehad. Uh, dat ik het zag. Ik ben, gewoon heel, ik ben wel heel erg geschrokken. Ik ben wel heel erg geschrokken tijdens het schrijven gewoon van de... Ja, toch, het, het, het, toch, weet je wat, er zitten toch wel zit wreedheden in. En ik, ik, ik, ik bedoel, dat bedoel ik dus niet... Er zit helemaal geen, geen enkele fysieke vreedheid En alle clichés gelden ook. Het was, hij was fantastisch voor de kleinkinderen. En, en niemand zal dit herkennen die hem kent. Maar ja, weet je wel, gewoon toch een kind... expres gewoon eh, voor een aquarium in Arthus... Uh, weet je, achter een paal gaan staan en dan net zo lang wegblijven... tot dat kind gaat huilen. Dat vind, dat vind ik al wreed, maar dat is tot daaraan toe. Maar dat zeg maar 35 à 40 jaar lang op verjaardagen vertellen... en het begon ook te groeien. Gewoon op een gegeven moment waren er, gewoon, waren er gewoon acht of negen... van die klassiekers met Nico in de rol. Ik heb gehonkbald. Nou, hoe vaak ik niet dat verhaal heb gehoord dat ik een bal over het hek gooide... Weet je, dat, is, dat was wel specifiek over mij altijd. Maar je zegt, van nou, ik ben hem, tijdens het schrijven van het boek achtergekomen wat het is. Namelijk dat je te laat bent. Ja. Dat je niet dat laatste sterfbed, die sterfbedscène hebt kunnen hebben. Ja. Maar je zegt ook, het werkt ook therapeutisch. Dat moet dus betekenen dat het voor jou ook iets helends geweest is. En dat is volgens mij niet alleen het feit dat je erachter kwam, dat je te laat bent. Nou, kijk, het heel anders zit er maar nu in. Ik heb, het, het, het, het, het is weer, Kijk, weer, weet je, van deze week. Ik zit, je, je spreekt me echt gewoon net uh, in het oog van de storm. Zit weer, uh, zo voelt het. Ik zit met jou gewoon nu op deze kamer. En zodra ik me gewoon weer in het dagelijks leven begeef. Zo van, uh, dan kom ik, al die, ja, kom ik al die mensen tegen die dat boek hebben gelezen. En die iets van mij vinden nu. Maar vooral binnen de familie uh, ontstaat er toch. Uh, dat, dat doet mij wel heel erg goed. Ik heb uh, van mijn... Uh, nou, bijvoorbeeld van uh, twee nichten van mij heb ik een mail gekregen. Uh, weet je wat? Dat waren enorme fans van Klaas toch? Uh, en uh, ik, ik krijg nu wel iets meer. Ik, ik heb wel iets meer het idee dat ze snappen gewoon uh, ja, hoe, hoe ik erin sta. Maar, hey, vorige week was ik op die, uh, nou, de presentatie van je boek. Daar waren ook je broers ja. en je, je ex-vrouw, die ja. hadden het nog niet gelezen. Nee. nee. Wat vinden die ervan? Ja, die. die, die... Nou, mijn ex-vrouw, dat, dat is een heel apart verhaal. Omdat dat. En dat had ik me verder. Dat, ik, had, ik, dat had ik van tevoren niet bedacht. Uh, die, die, die is er gewoon wel. Die is er een paar dagen gewoon wel erg van in de war geweest. Op een mooie en goede manier, vind ik. Omdat die zeg maar ons hele. Uh... Wij gaan, weet je wel, die gaan, wij gaan nog prima met elkaar om. En ze kan ook heel goed met mijn nieuwe vriendin opschieten. Weet je We gaan nog net niet met elkaar op vakantie bespreken. Maar die had wel zoiets van... Die las over onze vakanties naar Griekenland. En dat, ja, dat roept weet je wel, keihard al die belden op. Van samen op een scooter. Door Griekenland rijden, appartementjes uitzoeken. Dus die zou voor, voor, voor mijn ex, Orlando, had het vooral het effect dat ze gewoon een hele gelukkige tijd... nog één keer zeg maar, gewoon vanuit de mottenballen... weer heel levend op de schoot geworpen kreeg. Dus dat, dat was, dat was zeg maar wat haar heel erg ontroerde. En ook weer wel dezelfde kwaadheid. Uh, want dat was wel een van de mensen... Zeg, die, die, die, die gewoon een paar keer recht tegenover hem heeft gestaan. En mijn nieuwe vriendin trouwens ook. Die, die, die, die, die, die, dat was ook water. En, ja, dat, dat, dat klikte ook helemaal niet. Die was veel te eigenwijs voor mijn vader. En, uh, en mijn broers... Mijn broers uh, die hebben, ja, die, die, die zijn nu aan het zoeken. Ik heb, ik, we hebben een mooi mailcontact en zo. En we spreken elkaar ook. We bellen elkaar af en toe nu. Ja, ja. We, mijn middelste broer Stefan die zegt nu van. Uh, die, die, ja, die, die, die belde me een paar dagen geleden. Hij zegt, ik heb gewoon, hij zegt: Ik snapte niet zo goed wat er met me aan de hand was. Maar het, ik, ik ben. Uh, ik vind als ik het lees, word ik heel kwaad op Klaas. Omdat ik nooit begrepen heb, zeg maar, gewoon wat hij met. Hoe, hoe, dat, hoe dat, zeg maar, wat voor effect dat op jou heeft gehad. Dat hij, dit, dit, hij zegt, ik vind het gewoon eigenlijk gewoon heel kwaad om wat hij met jou heeft gedaan. Maar hij zegt, en dat, maar tegelijkertijd een soort enorme spagaat. Want hij heeft, kijk, weet je wel, Stefan Honkbalde. Dat was gewoon, die heeft daar geen last van gehad. Dus voor, voor, hij zegt, het is en nog steeds de leukste man van de wereld voor mij, bij wijze van spreken. Ik voel nog heel veel liefde voor hem. En tegelijkertijd gewoon uh, een enorme kwaadheid. Uh, omdat ik ook heel veel, heel veel van jou houd. Zeg maar, om wat hij met jou heeft gedaan. Dus hij zegt dat hij is gewoon bijna niet bij elkaar te krijgen. Nou ja, weet je, dat soort gesprekken in onze familie. Gewoon de familie Dijkzoren die gewoon... Uh, die, die, die, die zeg maar altijd gewoon binnen een half uur... gewoon weer de Polonaise door hun huis liepen... als er iemand was overleden, bij wijze van spreken. Nou, dat, is, dat ervaar ik eigenlijk als het moois nu. Dat het boek dat losmaakt. Dat we gewoon met elkaar. Ja, dit soort gesprekken hebben wij niet zoveel met elkaar gehad, snap je? En. Uh, nou ja, alleen al, dat soort, alleen al dat soort telefoongesprekken. dat, is, dat, dat, dat, dat, dat ontroert mij wel. Dat, dat, dat we opeens weer in. Dat, ja, we waren altijd al in gesprek dat is super gezellig. Maar er zit nu een soort, van, er nu een soort laag bij. Nou, ik. Um... Ik heb ook een plaat voor je uitgekozen. Ah. Ik weet niet of dat nog een extra laag uh, eraan toevoegt. Het is, uh, ja, nou ja, dat weet ik niet. Het kan totaal naast de plank zijn, ook maar mooi. misschien ook niet. Ik uh, zou zeggen, uh, zet je koptelefoon op en uh, luister. Ik herken het nog niet.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 Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, die je niet winnen kan. Het is, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, die je niet winnen kan. Zie jullie ik ging in een dag het van iedereen. het van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 Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Ga maar kijk dan, maar kijk dan, maar, maar kijk dan.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 zal voorbij Ja, Bram van Meulen met ja prachtig. de wedstrijd voor Nico Dijkshoorn. Ik kende het niet. Mooi. Ja, dat is... Uh, ik heb gewoon een soort tuim, tuimelt echt over elkaar de gedachten Het laatste wat ik dacht was, is gewoon... Het is bij ons nooit... Uh, weet je, het is nooit een wedstrijd geweest. Wij zijn allemaal gewoon... Ik ben altijd een, uh, een dienonder... Klaas was gewoon kruif Vonden wij. En wij zijn altijd een soort van dienende spelers geweest. Uh, ik was zeg maar de man, met het, uh, ik was de man met het inzicht op het middenveld. die hem steeds gewoon vrij voor het doel zette. Zo, als je het over een wedstrijd hebt. Zo, ik, die competitie heb ik nooit. Uh, die, ik, heb, ik heb die competitie nooit gevoeld. Ik heb altijd gewoon. Het uh, was volstrekt vanzelfsprekend dat hij. Uh, nou weet je wel, dat hij de lijnen uitzette. Maar hij keek niet. Nee. Hij keek niet. Hij zag jou niet studeren. Hij zag jou geen boeken lezen. Hij nee. zag jou niet ontwikkelen met de gitaar. Hij nee. even... Kent hij Nico? Nee. Nee, nee, nee helemaal niet. Dat, dat is natuurlijk dat is een van de grootste teleurstellingen. En dat, dat, dat, kijk, dat ik nu zelf twee kinderen heb. Eentje van uh, 16, Bob. Of 17, maandag. En uh, eentje van uh, 19, uh, Marlon, mijn dochter. Ja, kijk... Zo gaat dat natuurlijk. Als je kinderen een jaar of acht of zeven zijn... dan loop je nog niet tegen gewoon enorme, zeg maar levensveranderende situaties op. Maar zij zitten nu gewoon in een fase van hun leven dat ze hun talent ontdekken. Dat ik zie waar ze, waar ze gelukkig van worden. Uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik, ik ben een tijdje terug, ben ik expres dit jaar... Ook omdat ik wist dat ik dat boek aan het schrijven was. Dat had dat er wel mee te maken. Heb ik, heb ik, ben ik met, uh, met hun allebei afzonderlijk een keer alleen op vakantie gegaan. Dus ik ben met Bob uh, een week naar Londen geweest. En met Marlon ongeveer een week naar Madrid. Nou, weet je, kijk, dat kan ik je niet eens uitleggen. Ik heb er alleen maar gewoon als een soort... Volgens mij weten zij dat ook wel. Ik heb er alleen maar gewoon naast gelopen en uh, lopen kijken. Het is gewoon zo'n zo beroemde set met, een, met, een, met een, een, en lopen genieten. Van van, van, van God, me kijkt, weet je, en, kijk, ze lopen. En dat ja, dat heeft mijn vader denk ik euh, nooit gehad. Snap je? Bijvoorbeeld, er zit zo'n hele beroemde scène in The World according, according to Garp. Zit ook in die film. Dat uh, die moeder en zo'n uh, de, de, de, gezin. En die vader en die moeder die doen, die nemen een oppas en die doen net alsof ze naar, uh, naar de film gaan. En die gaan de hele avond in de auto. Gaan ze door het raam? Gaan ze naar hun kinderen zitten kijken? Ja, Kijk, dat is zeg maar. Dat, dat, dat, uh, dat, dat voel ik ook. Dus op die manier, je kijkt gewoon op, met enorme ontroering naar je kinderen. En hoopt gewoon. En je ziet gewoon dat het wel goed komt. Maar hoe? En zo hoop ik. En dat heeft hij dus nooit gehad. Dat is vind ik zo pijnlijk. Weet je wel, dat hij die je ontroering het... nooit gehad Dat vind ik ook zo jammer voor hem. Ja, maar je vindt je? het jammer voor hem. Maar vind je het niet jammer voor jezelf? Um, ja, ja, nee, eigenlijk niet. Nee, dat, dat dan weer niet. Nee, nee, dat. Nee, maar een relatie bestaat toch uit wederzijds elkaar kennen, wederzijds respect? En ja, dat maar is dat, dus helemaal niet geweest. Nee, maar dat zit zo diep geworteld bij mij, blijkbaar. Gewoon dat dat. dat, dat uh, ik kan me niet eens voorstellen, zeg maar, hoe dat, uh, hoe, hoe dat dan zou voelen. Dat hij. Uh, nou ja, dat, dat, hij heel, dat, dat hij heel trots is. Bijvoorbeeld ook dat ik. niet dat het een enorme verdienste is dat ik bij de wereld eruit doorzit. Maar gewoon toch iedereen in mijn omgeving wil dan wel eens een keer weten. Hoe gaat het er naartoe in zo'n studio? Of ik wil je wel eens een keer aan het werk zien. Uh, nou, toen was hij nog vrij goed toen ik daarmee begon. Het, het interesseerde me gewoon helemaal, helemaal niets. Ik geloof dat heel Nederland nu mij ongeveer. Die, heel Nederland heeft mij ongeveer gevraagd. Verzin je ze nou echt ter plekke? <laughs> en niet. Hij heeft gewoon, gewoon geen idee wat, wat, wat, wat, ik, wat ik heb gedaan. Dus, ik, dus dat, uh, alleen het gitaarspelen, dat vond hij wel tof dan. Dat, dat, dat, dat hoorde ik dan nu van mijn broer laatst. Dat hij daar wel trots op was. Maar maar heb ja. je, als je al die anekdotes zo leest in het boek... Nou ja, anekdotes zijn geen anekdotes, het is te veel te, te zwaar daarvoor. Ja. Als jij het terugleest, want je moest het ook voorlezen voor het luisterboek... Ja, vind klopt. je jezelf dan zielig? Nee, dat is dus steeds... De, nee... Dat is ook steeds de reactie van uh, die, die jongen. Dan zit je opeens 2,5 dag met een technicus... Uh, in, een, uh, in een ruimte die ik niet kende. Dus ik zat daar het luisterboek voor te lezen. En er zit iemand uh, dat er gewoon constant bij... als je een fout maakt, moet het overnieuw en zo. En dan had ik een heel heavy hoofdstuk voorgelezen. Nou ja, weet je, die jongen die ging, ja... van jee, weet je, want zo we stopten weer. was het hoofdstuk voorgelezen ah oh man... Van Nico, gewoon, man, uh, heavy. En dan, uh, en dan voelde ik dat zelf toch gewoon nog steeds... Ik heb dat nog steeds niet. Ik vind gewoon, ja, ik, ik, ik merk nu ook, nu ik met jou zit te praten... Het is gewoon, ik vind het zo gewoon teleurstellend... gewoon wat die man van zijn leven heeft gemaakt. En ik, ik, misschien komt dat ook wel gewoon... Misschien komt dat ook wel omdat ik... Uh, ja, kijk, ik ben gewoon, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest... als nu, in mijn leven. Ik heb het, en dat heb ik gewoon volkomen op eigen kracht voor elkaar gebokst... Mijn ouders hebben gewoon een soort rampzalig uh, plan. Een soort, dat waren echt ongeleide projectielen als het ging om begeleiding van, van, van, van scholen en uh, schoolkeuze en zo. Dat, dat, is gewoon, dat, is, dat is gewoon uitzinnig geweest. Uh, ik, ik heb gewoon voorkomen op eigen kracht. Heb ik, heb ik zeg maar mijn leven uitgestippeld en, en heel puur op, uh, op, op drive en instinct heb ik gevonden waar ik uh, nu gelukkig in ben. Dat heb ik helemaal zelf voor elkaar uh, gebokst. Daar heeft niemand me bij geholpen. En daar heb ik, ik, ik denk dat ik daar een enorme voldoening uh, uit haal. Snap je? Zo van dat ik... Uh, dus ik vind mezelf niet... Ik, ik heb moeite met mezelf uh, om mezelf te zien als een zielig jongetje. Ik vind juist dat ik gewoon... Uh, dat ik ben ook nooit iemand geweest die werd gepest. Snap je? Dit is gewoon, ik was altijd wel into... En is er dan iets te danken aan hem... Uh, of alleen goede... het ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, uh, nou ja kijk, dat is, dat is wel een hele, cynische, hele cynische, uh, heel cynisch dankwoord dan. Maar waar we het net over hadden, dat ik uh, door, dat ik, zeg maar, omdat hij zo was, weet uh, hoe je zeg maar, wat, zeg maar wat de valkuil is als je zeg maar, een, uh, een dijkshoorn bent. Ik heb gelukkig mensen om me heen gehad. En ook op eigen kracht gewoon die mij enigszins gered hebben. Ik, ik had net zo goed gewoon een Klaas kunnen worden. Dit had ook, kijk, dit is, best wel, dit is echt een heel serieus gesprek geworden. En uh, als, ik, uh, nog, als er een Klaas in mij was geweest... had ik het na twee minuten afgeblazen en had ik je een soort manie zitten vertellen... over alle successen die ik, uh, die ik heb behaald, snap je? Dat, zo zou Klaas het hebben gedaan. En zo ben ik godzijdank niet geworden. Dus dat wat heb ik, dat, heb gered, te, dat heb ik aan hem te danken eigenlijk. Ah, het voorbeeld was zo verschrikkelijk dat je daardoor gered bent. Ja, dat is eigenlijk de eindconclusie. Dat heb ik ook gezien toen hij uh, volkomen hulpeloos uh, met Alzheimer in dat kamertje zat. Ja, weet je wat? Dat je denkt van... jongen, jonge, wat heb je er weinig van gemaakt, man. En wat ben je tevreden met je leven en wat is het... Uh, wat, had het een stuk, wat had het toch een stuk mooier kunnen zijn. als je ook gewoon van alles had gevoeld. gewoon nog voor, uh, voor andere mensen. Dat je gewoon eens een keer ziet als iemand binnenkomt. dat hij trots is op iets. Of dat je gewoon eens een keertje echt interesse voor iemand had gehad. Wat had dat een, wat had dat een prachtig veel mooier leven geweest? Uh. Want dat. zo probeer ik het nu te leven. Want, uh, ik ben met een enorme inhaalslag bezig. Uh. Dus ik, ik, ik, ik ga. Ik, ik ga gewoon pak gemiddeld 16 keer harder dan een ander op dit moment. Het uur is bijna om. Laten, laten we die in alslag in muziek omzetten. En laten we dan dat nummer spelen. Volgens mij. Dat, ja, dus dat pak er ik geen heb, mondharmonica ik, bij. En nee, ik zal, ik, ja. nee, precies, dat nummer is het Goodbye. Je moet maar even. Doe je hand maar omhoog als, we, als, het, als ik uh, een laatste akkoord aan moet je slaan. hebt Nog uh, twee minuten. Ze zijn helemaal voor jou. Nico, het is, het, is, het is van Steve Earl. Gefeliciteerd yes. dat je geen Klaas bent. Ja, dank ja, <laughs> je. Ja. Dames en heren, Nico Duits To you, all that long and lonely nights I put you through. Somewhere in there, I sure I make you cry. Can't remember. If we say goodbye But I recall Her love dumb nights down in Mexico One place I may never go In my life again Was I just a Or somewhere Can't remember Here we say goodbye. Prachtig einde van Nico Dijshoorn. Ongelooflijke dank. Jij bedankt. Koop het boek. Nooit ziek geweest.